Juri Stubinetski met het NOS-journaal. De grootste Duitse vakcentrale, DGB, waarschuwt voor paniek rondom de uitbetaling van pensioenen. Niet alleen Duitse ouderen, maar ook jongeren weten volgens de woont niet waar ze aan toe zijn. De werknemers weten 38% niet. Wat is... In de signaal dat het vertrouwen in de pensioenverzekering massaal inzakt. De overheid dreigt een chemisch bedrijf in het botlekgebied bij Rotterdam stil te leggen. Volgens verschillende inspecties en diensten kan het Turkse bedrijf Organikimia... de veiligheid in de controlekamer onvoldoende garanderen. Het bedrijf maakt polymeeremulsies en speciale chemicaliën. Het gebruikt daarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het bedrijf heeft een week de tijd om op de voorgenomen sluiting te reageren. Tot die tijd mag de fabriek nog open blijven. In de Israëlische stad Tel Aviv is een bomaanslag gepleegd op een bus. Zeker twintig inzittenden raakten gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. De aanslag zou zijn gepleegd door Hamas, maar de organisatie heeft de verantwoordelijkheid nog niet opgeëist. Wel zegt Hamas blij te zijn met de aanslag. De Israëlische regering hield al rekening met aanslagen... vanwege de geweldsuitbarsting in en rond de Gazastrook. Het asielzoekerscentrum in Ter Apel krijgt er 800 plekken bij. In 2018 moet er in het centrum plaats zijn voor 2000 asielzoekers. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft de plannen gisteravond gepresenteerd. De uitbreiding is onderdeel van landelijke bezuinigingen bij het COA. Het weer, vrij veel bewolking. In de loop van vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen... Het is zo'n 9 graden en er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidenwind. Vanavond aan de kust kans op zware windstoten. Morgen zonnige periode, droog en een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Zijn we dan? Ja, dat hoeft niet helemaal, dat is niet zo zacht. <laughs> Oké, okay. um, ja, daar zijn we dan. We zijn intussen geruild van plek. Uh, zij staat nu achter de knoppen en hij zit achter de microfoon. Ja. En, um, is dat zo? Ja. Oh. nou mooi dan. Ehm, um, viniljaren, dames en heren. En dat betekent dat we de komende twee uur ons uitsluitend met uh, vinyl gaan bezighouden. En zoals we dat al uh, weer bijna, de, bijna drie jaar doen, uh, dat is in, uh, in maart of zo, doen we het alweer drie jaar, uh, dat we alleen platen draaien. Ja, alleen LP's en GCD's, dat hebben we de vorige twee uur gedaan, maar nu niet meer. Nu gaan we weer over naar het ouderwetse handwerk, om het maar te zeggen, automaat uh, uh, met, met de hand platen scherp zetten. Dat moet al allemaal doen. Ze is er goed in geworden hoor, langs en uh, wat hebben we vandaag? Nou, we hebben vandaag dus Emmylou uh, Harris, Luxury Liner, prachtige LP. Uh, Rita Franklin, uh, Rita Nou, ook een prachtige LP. Ja. En een uh, duo Godly Cream. En dat zal niet iedereen wat zeggen, maar daar zal ik straks wel even wat meer over vertellen. Uh, we gaan gewoon lekker beginnen met, uh, met muziek. Uh, want daar zit u per slot op te wachten, niet op ellenlange lange verhalen. Dus, uh, oh ja, ik ga u natuurlijk, u hoorde het net al, ik ga u natuurlijk vertellen dat we over, uh, over drie weken, 19 december, dus vier weken, ja, uh, gaan we onze eindejaars top 20 uitzenden over de LP's die we in dit programma het afgelopen jaar gedraaid hebben. Die platen, die lijst, die kunt u terugvinden op www.webclick. Uh, nee, nou zeg ik het helemaal verkeerd, www.devinyljaren. Alles aan elkaar, kleine letters. Uh, webklik.nl Daar kunt u uh, die lijst vinden en één pagina verder kunt u dan stemmen op een mooi formuliertje. En dan moet u vijf platen, of als u wilt natuurlijk, hè, moet u vijf platen invullen van één tot en met vijf. En de plaat die u op één zet, krijgt het meeste aantal punten. Dat we er nog wel even bijzeggen. Dat mensen dat goed begrijpen. Um, dus een echte top vijf. En daaruit wordt onze top twintig samengesteld en die zenden we uit op 19 december. En dan pikken we er ook een uur bij, dames en heren, want we doen het Drie uur lang. En we hopen dat er ook nog wat gasten zijn. Die, dat zou wel leuk zijn. Dus um, in ieder geval, dat gaan we doen. En we gaan nu beginnen met Rita Franklin. Jawel. MUZIEK Rita Franklin, wat is dit? Your love is like a seesaw. Oftewel, jouw liefde is als een cirkelzaag. Nou, lekker dan. Dat zou je gezegd worden. Um, geboren op 25 maart 1942. Als kind zong Rita Franklin met haar zusters Carolyn en Irma... Um, in de Baptistenkerk waar haar vader dominee was. Haar eerste plaatopnames maakten ze toen ze 14 jaar oud was. Ze werd door John Hammond ontdekt en sloot een contract af met Columbia Records. Begin jaren 60 maakten ze een paar liedjes die populair werden, onder andere "Rockaby Your Baby" en "With a Dixie Melody". Na haar vertrek bij Columbia sloot ze een contract met Atlantic Rock Records. Haar producer werd Jerry Wexler, met wie ze een paar zeer invloedrijke RB- of rhythm and blues opnames maakte. Want de RB is geen rhythm and blues. Rhythm and blues maakte. Zoals I never loved the man the way I love you. En <coughs> de stijl had dit lied. <coughs> Um, sorry, de stijl van dit lied had veel met soul, meer met soul te maken dan haar eerdere werk. Tegen het eind van de jaren 60 kreeg Ruth Franklin de bijnaam The Queen of Soul. En dat is ze ook. Omdat ze zo beroemd was geworden en tevens als een role model voor die Afro-Amerikaanse -Afro gemeenschap werd gezien. Um, ze hadden natuurlijk een aantal grote top 10 hits... zoals uh, nummers van de Beatles en Rigby. The Band, The Weight heeft ze gedaan. Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Sam Cooke en The Drifters. Andere belangrijke hits waren Chain of Fools. Natural Woman, Think, Baby I Love You. The House That Jack Built. Say A Little Prayer and Respect. Uh, Spanish Harlem stond in de daverende dertig... één week op de eerste plaats. Nou, Anita Franklin dus, fantastische zangeres... En uh, volgens mij nog steeds uh, The Queen of Sol. Ja, dat durf ik rustig zeggen. Nog steeds The Queen of Soul. Volgende album wat we vandaag gaan draaien, dat is van Cotley Crean. En ja, de, ik kan me voorstellen dat u denkt van, wie zijn dat nou weer? Nou, we hebben, zijn echt wel bekend. Uh, het zijn de jongens die oorspronkelijk uh, speelden in 10CC... En als u van ziet, bijvoorbeeld de hit o Donna nog herinnert... nou, dat is, dat, daar zaten ze dus wel degelijk, zaten ze daarbij. Ze zijn later Tennessee uitgegaan en voor zichzelf begonnen... en ze hadden een grote hit met een Englishman in New York. En dat is een heel ander nummer dan wat Sting later gemaakt heeft. Dat is een, echt een heel ander nummer. Maar die draaien we... die draaien we later. Het is wat aparte muziek. Het is, het is ja... Het is heel, heel leuk eigenlijk, maar wel apart. Dat moet ik er wel bij zeggen. We gaan van hun een nummer draaien van de LP Freeze Frame. Zo heet die LP van Godly and Cream. Godly Cream, zo noemen ze het. Het is eigenlijk Godly and Cream. Maar het maakt niet uit. Um, en dat nummer wat we ervan draaien, dat heet Random Braind Brainwave. Random Brainwave. Godly Cream. Whoa, whoa.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 Are you ill-equipped to hear me? Random brainwave groping for receivers. Hey, yeah. Are you one of the cocks too busy probing the pleasure centers of dogs to get near me? Get near me. Nobody noticed the difference in the readout, the sadness in the answer, the twist in the logic. Leave it in the hands of fate. Because they can't cannot move From, move from specks of dust To paper paint. Or a pound of steel In resin Plastic <laughs> centers In perpetual oh. the, of the water, water. snowstorms Sculptures <laughs> that appear to be moving But aren't I feel sorry, sorry for Do they sigh with disappointment? But one relief do they have? Regrets? Is it so full us? <laughs> happiness? En uh, het loopt allemaal een beetje elkaar door, uh, dames en heren. En vandaar dat we even vergaten te weg te zetten. Dus u heeft gelijk ook het volgende nummer al gehoord. dus is dan even mooi. Dan hebben we dat gelijk maar gehad. <laughs> Oké. Okay. Um, Random Brainwave heet het eerste nummer. En het tweede nummer wat u er gelijk achterheen aanhoor aanhoorde... was I pity... Uh, imminent Objects. Objects. Wat een titel, zeg. Godley and Cream, dames en heren. Kevin Godley and Lol Cream waren een duo van Engelse muzikanten die samen met Eric Stewart en Graham Goldman... de band 10CC een gezicht hebben gegeven. Godley en Cream hadden uh, beide van Joods afkomst... ontmoeten elkaar al eind jaren 50... en hebben samen in diverse bands gezeten... totdat uh, Tennessee cc werd opgericht. Waar Eric Stewart en Graham Goldman een klassieke achtergrond hadden... waren Kevin en Lol in de tijd erg vernieuwend ingesteld. Zowel muzikaal als persoonlijk. Godley en Cream hebben een soort uh, snaarinstrument bedacht... Uh, en ontwikkeld de zogenaamde Gizmotron... Een snareninstrument instrument dat door middel van wieltjes op de snaren muziek voortbracht. En sommige nummers is dit ook goed te horen. In 1976 verlieten ze TNCC omdat ze zich geremd voelden door het zware schema van de band gingen zelf albums maken en bouwden een reputatie op door vernieuwende videoclips te regisseren. Twee van hun bekendste hits zijn een Engelsman in New York, die hoort u natuurlijk later... en met, met een orkest van poppen en Cry met de steeds veranderende gezichten. Bekende clips die ze voor anderen hebben geregisseerd zijn onder andere Girls, of, uh, Girls on Film van Duran Duran... Uh, Rocket van Herbie Hancock, Dancing in the Dark van Bruce Springsteen en A View to a Kill van Duran Duran. Dat is ook trouwens weer een James Bond hoor. Um, ze werden samen genomineerd voor een Grammy Award voor Best Long Form Music Video voor de Police Synchronicity. <laughs> Synchronicity concert in 1986. In 1988 gingen duwen uit elkaar. Negen jaar later verder de cream waarom. Kevin wilde niet langer met me samenwerken. Daarvoor was zijn leven te veel veranderd. Nou, meer informatie straks. En u heeft wel gemerkt, het is aparte muziek. Het is leuke muziek. Het is heel gek af en toe. En vooral natuurlijk vernieuwend. Um, nu weer naar iets heel anders. We gaan van het vernieuwende. Uh, gaan we terug naar uh, country uh, muziek. Country rock, country pop. In optima forma. Een van de beste country zangeressen ever, vind ik. En dan moet je niet komen met Dolly Parton. Nee, nee, ik vind haar gewoon echt een van de beste. Zij heeft een prachtige stem. En uh, ze weet, uh, elk nummer weet ze toch uh, iets, iets uh, zelf van te maken. En, een, een eigen versie en zo mooi. Uh, ze weet zich ook uh, te omringen met een club uh, hele goede muzikanten... van zeer verschillende plijmage. Uh, zoals bijvoorbeeld Albert Lee doet mee... Glenn uh, D. Hardin doet mee op het volgende nummer. De harmonica wordt gespeeld door uh, Nicky, Mickey Raffel. De, uh, uh, nou ja, De pedal steel gitaar door Henk De Vito. Acoustic uh, gitaren waren Brian Ellern en Rick... Uh, even kijken, wat staat er? Kunha? Ja, Kunha. De mandolin is Ricky Scogs. De Bas Emery Go uh, Gordy. De drums John Weyer. En die spelen allemaal mee op dit prachtige nummer van Emmyl Harris, want daar heb ik het over. Emmyl Harris van de LP Luxury Liner, een geweldige mooie praat. En wij draaien daarvan als eerste Poncho en Lefty. Emmyl Harris. Now you wear your skin like iron, your breasts as hard as kerosene. Weren't your een geweldige zangeres. Zo mooi. Het uh, is eigenlijk een van de weinige countryartiesten artiesten waar ik echt naar kan luisteren, als ik eerlijk ben. Voor de rest vind ik het allemaal niet zo veel van hetzelfde, maar... dit vind ik wel geweldig. Emilio uh, Harris werd geboren in 1947... in Birmingham in Alabama. Op de middelbare school was ze de beste van haar klas. Ze won een studiebeurs voor de dramatiek bij de University of North Carolina uh, at Chapel Hill. En hier uh, richtte ze zich op de muziek, waarbij vooral de folkmuziek van Bob Dylan en Joan Baez haar zeer aansprak. In 1969 trouwde ze met songwriter Tom Stokem, waarna ze haar debuutalbum Gliding Bird opnam. Helaas ging haar platenlabel feet en liep haar huwelijk op de klok waarna ze gedwongen was om samen met haar pasgeboren dochter Hallie bij haar ouders in Washington D.C. te gaan wonen. Ze pakte al snel de muziek weer op en vormde een trio met de muzikanten Gary Mule en Tom Guidera. Tijdens een optreden in 1971 werd ze opgemerkt door Chris Hillman, die in de, in de tijd eh, tijdelijk liedzanger was van de Flying Burrito Brothers. Dat Graham Parsons de band had, band had verlaten. Eerst was hij van plan haar op te nemen in de groep, maar hij besloot haar voor te stellen aan Graham Parsons, die een zangeres zocht voor zijn, eh, om mee te zingen op zijn debuutalbum eh, GP. Harris werd opgenomen in zijn Falling Angels en ging mee op tournee. In 1973 gingen ze de studio in om Parsons tweede album, Grievous Angel, op te nemen en hij overleed op 19 september enkele weken na het einde van de opname aan een overdosis van alcohol en drugs. Samen met Tom Guidera vormden ze de Angels Band... en samen werkten ze aan haar doorbraakalbum Pieces of the Sky... dat in 1975 uitkwam bij Reprise Records. Het album werd geproduceerd door Brian uh, Ahern... met uh, wie ze later zou trouwen... In 1976 vormden ze de hotband, die onder andere bestond uit oude bandleden van Elvis Presley en Glenn D. Harden en als James, wat zeg ik dan nou allemaal, als Glenn D. Harden en James Burton. Met deze groep nam ze Ellen Elite Hotel op. Datzelfde jaar was ze te horen op Bob Dylan's album Desire en was ze te zien en te horen in The Last Waltz. Film van de band natuurlijk, die u zich vast nog wel herinnert. Een documentaire van Martin Scorsese over, de laatst, over het laatste concept van de band. Je naam nam ze, ze met de hotband nog twee albums op. Luxury Liner en Quarter Moon in a Tencent Town. In 1977 uh, scoorde ze een wereldhit met een country-uitvoering van Chuck Berry's C'est la Vie. Uh, You never can tell. Nou, dat nummer staat natuurlijk op deze LP. En uiteraard hoort u dat later in dit programma. Want we werken altijd een beetje naar de grote hits toe, weet je wel. Goed, uh, goed we gaan door met... Uh, Aretha uh, Franklin, The Queen of Soul. Top in de jaren 70 natuurlijk. Een paar prachtige albums gemaakt als Aretha Franklin. Gewoon het eerste album waar onder andere Natural Woman en Respect op stonden. En het album dat wij vandaag hebben, Aretha Now. En daar staat ook een knaller van een hit op, dat is uh, Think. En dat werd later nog eens een keer dunnetjes overgedaan natuurlijk in de film The Blues Brothers. Maar wij horen straks de originele versie. Niet nu, dat doen we wat later. We gaan nu een prachtig nummer draaien van haar... En blues. En dan kunt u ook horen dat ze dat ook kon, want Rita kon eigenlijk, zeker in die tijd, alles. The nighttime is the right time. Dit is Rita Franklin. Op haar best jongens, geweldig hoe die vrouw toen de tijd zeker uh, kon, kon zingen. Ze werd natuurlijk niet van iets de Queen of Soul genoemd, want dat was ze dus ook echt. Want er was geen betere zangeres, dus zeker niet in dit genre dan, uh, dan zij. Um, begin jaren tachtig lijkt het voorbij met haar carrière. Totdat ze een cover maakt van de Doobie Brothers hit where the Fool Believes. Uh, vlak daarna is ze de bewonderen in de klassieke John Belushi muziekfilm The Blues Brothers. En dat vind ik nog steeds een van de hoogtepunten uit die film. Dat, dat in, die, in die lunchroom, dat ze keer gaat tegen die kerel van daar En dan met een, een, een remake van, de, van het nummer uh, Think. Wat daar twee keer zo snel gaat. Maar swingt als een Terrein. Dat is een van de scènes uit die film die, die me altijd uh, bijblijft, zo geweldig ik dat vond. Het duurt daarna nou nog zeven jaar voordat ze de hitlijsten weer had, maar dat doet ze dan ook met een gigantische hit. I knew you when uh, you're waiting. Uh, I knew you were waiting, moet ik zeggen, for me. En dat was een duet met George Michael. Dat een paar weken op nummer 1 kwam in de top 40 en de nationale hit rate die we toen in Nederland hadden. Het nummer werd geschreven door Simon Klimi van Klimi Fisher of Klymy Fisher moet ik wel zeggen. 1994 zong ze nog a Deeper Love van de bioscoop Krater, Kr Kr Kraker Sister Act. 3 januari 1987 werd zij de eerste vrouw die een plaats kreeg in de Rock'n'Roll Hall of Fame. In 1999 ontving ze de hoogste Amerikaanse uh, kunstonderscheiding, de National Medal of Arts. 20 januari 2009 zong Franklin My Country... Uh, dit is al of die tijdens de inauguratie van Barack Obama als 44ste president van de Verenigde Staten. En ik kan me nog herinneren dat ik toen dacht, nou meisje, dat had je beter niet kunnen doen. Ja, want dat, dat was, van die stem was verdomd weinig meer over op dat moment. 9, 9 december 2010 werd bekend dat uh, bij de Amerikaanse zangeres altvleesklierkanker uh, gadverdam, het is een wat woord om uit te spreken ook, en nog een verschrikkelijke ziekte ook. En vastgesteld. Na nou, een uh, hoop gespeculeer vanuit de pers verklaarden ze de zangeres de ziekte te hebben overwonnen en zich weer geheel aan de muziek te zullen gaan wijden. Nou, als ze dan beter zijn dan tijdens die inauguratie, dan kan, het, dan kan het nog best. Wij rijden dus Um, the night time is the right time. En ja, je hoorde het. Zo moet je nou de blues zingen. Dit is echt gewoon fantastisch. Daar krijg je echt kippenvel van als je het meeste keer hoort gaan. Fantastisch. Rita Franklin dus. We gaan door naar Cotley Green. Ik hoop dat we het allemaal een beetje kunnen cue'en. Want het, het, het album zit een beetje raar in elkaar en zo. Uh, maar goed, we gaan het gewoon proberen. Het album heet Freeze Frame. En daarvan gaan we nu dus de titelsong draaien. Godly Cream, Freeze Frame. Apart. Het is hele aparte muziek. Heel vernieuwend ook, zeker voor die tijd. Uh, ze maakten gebruik van de, van de nieuwste technieken, natuurlijk. En dat prachtige instrument wat ze bedacht hadden: de Gizmo. Waarbij de gitaren. Uh, of de staren eigenlijk werden bespeeld met, door wieltjes. En dat gaf een heel apart geluid. Kotli en Green, dus beide afkomstig uit Ten CC. Nou, daar, daar waren ze de, Samen met. Uh, met Eric Stewart en Graham Goldman natuurlijk gezichtsbepalend. In 88 ging het duo uit elkaar. Negen jaar later wilde meneer Cream wel even vertellen waarom. Kevin uh, Godley die wilde niet meer langer met mij samenwerken. En uh, daarvoor was zijn leven te veel veranderd. Godley die bleef wel uh, clips regisseren voor onder andere Sting, U2, Brian Adams, Rowan Keating, Will Young en Katie Malua. In, 19... In 2006 nam hij nog nieuwe nummers op met Graham Goldman. De man die nog eigenlijk het enige originele uh, TNCC-lid is. Uh, onder de naam GGO6. En dat TNCC nog steeds draait met Graham Goldman, dat is duidelijk. Ik heb ze vorig jaar nog gezien. Toen ze speelden ze zelfs bij mij om de hoek in Beverwijk. En daar heb ik ze twee keer gezien. Het waren geweldige concerten met de TNCC. En ze speelden natuurlijk alle originele hits en zo op een verschrikkelijk mooie manier. Godly Riem hebben heel wat albums gemaakt. Alleen ja, ik ken eigenlijk alleen maar dit album van ze. Omdat dit... Uh, die die grote hit Een uh, um, uh, Englishman in New York bevat. En daarom, daarvan ken ik ze dus eigenlijk. Goed, we gaan door met Emmylou Harris. Um, en daarvan gaan wij een prachtig liedje draaien. Even kijken hoe het ook... Oh ja, zie je het alweer, hoe het heet. Um, maar eerst even iets anders, uh, dames en heren. Eerst nog even iets anders. Ja, want het is wel belangrijk dat we dat ook even in de gaten houden. De Vinyljaren eindejaars top 20. Uitzending 19 december tussen 2 en 5 op ZFM Zandvoort. Joh, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? Help mee om top 20 samen te stellen en stem. Stemmen kan tot en met 15 december op www.devinyljaren.webclick.nl. Ja, doe het maar even, dat u dat even weet. Dames en heren, u kunt er stemmen op En moet er moeten twee puntjes tussen, hè? Dus punt naar www en een punt naar De devernieuwjaren webclick.nl en daar ziet u dan de lijst van platen die we dit jaar gedraaid hebben. Tot vandaag aan toe, vandaag stoppen we met LP's gaan we de komende twee uitzendingen nog wat singeltjes draaien en dan op 19 december, ja dan gaat het gebeuren nou dan zenden wij hem uit uw eigen top 20, want u gaat hem samenstellen en uh, dus doe dat, ga lekker stemmen en zoek een paar vijf prachtige platen uit. Ik weet het, er staat op die website een prachtig formuliertje. Dat kunt invullen van 1 tot en met 5. En de plaat die u als hoogst zit krijgt natuurlijk het meeste aantal punten. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Dus de volgorde is wel degelijk belangrijk als je een bepaalde plaat uh, hoog wil hebben. Nou, uh, wat wou ik ook weer zeggen? Oh ja, we gaan verder met, uh, met Lou Harris. En uh, dat komt dus van het album uh, Luxury Liner... En dat is een prachtige plaats, dat is echt in alle opzichten mooi. Ik ga u vertellen, dat uh, elektrische gitaar, die hier, wordt hier weer bespeeld door Albert Lee. De fiddle, oftewel de riool, uh, die wordt uh, gedaan door Ricky Skaggs. Dan hebben we nog een dobro, dat is uh, Mike Aldridge. Dan hebben we nog een akoestische gitaar, dat is Brian Ahern, haar uh, echtgenoot. Dus, en uh, Rodney... Uh, dan hebben we ook nog een piano. Dat is uh, Glenn D. Hardin. De bas wordt bespeeld door Emery Gordy. De drums door John Ware. En uh, Harmony Vogel, dat is Herb, uh, Peterson. Herb Peterson. Dus dan weet u we wie allemaal meespelen op dit prachtige liedje. Making Believe. Making Believe That you still Ja, dus ik, ik ben helemaal niet zo'n zo zo zo country-figuur. Maar ik vind dit, dit... Dit raakt mij. Ik heb twee LP's van er. Deze dus. En ook de opvolger daarvan. Uh, Tencent Town. Die hebben we al we eens een keer gedraaid trouwens. In, uh, in, uh, in dit programma. Uh, deze nog niet geloof ik. Uh, de, deze plaat die komt dus uit 1977. En uh, vanaf... Uh, Even kijken. Ja, vanaf het midden van de jaren 70 werkte Emmylou Harris veelvuldig samen met onder andere Dolly Parton, Linda Ronstadt en Neil Young. Ze waren alle drie te horen in het achtergrondkoor van Harris' kerstnummer 'Light of the Stable'. Samen met Ronstadt en Parton nam ze twee albums op: Trio 1987 en Trio 2 1999. Samen met Ronstadt een duetalbum Western Wall, The Tucson Sessions 2000. Ook was ze te horen op enkele nummers van Neil Young. Uh, Blue Kentucky Girl uit 1979 was haar meest country georiënteerde LP tot dan toe. Het jaar erop bracht ze roses in the snow uit waarop ze akoestische bluegrass liet horen. Voor dit album kreeg ze een Grammy Award. 1981 nam ze Evangeli Evangeline op. Waar onder andere de grote hit Mr. Sandman op stond. In 1983 kwam White Shoes uit. Met daarop onder andere een versie van On the Radio van Donna Summer. Uh, Emily Harris dus. En ze is nog steeds actief, dames nou en heren. Ze is nog steeds bezig. Ze is wat ouder geworden. Ze is grijs. En uh, heeft ze intussen geloof ik vier of vijf uurlijk achter de rug. Ach! Wat zou het allemaal? Die vaart? Ja, zo. Um, even naar de klok kijken. Oh, dat kan er mooi. We gaan nog eventjes lekker een nummer draaien van uh, Rita Franklin. Uh, het nummer is ook opgenomen onder andere door uh, Otis Redding. Maar het is geschreven door Sam Cooke. En het heet You Send Me, Rita Franklin. Het door toch als een trein, dit allemaal. U Sandy, een aparte uitvoering van uh, toch het oorspronkelijke uh, bellet. Uh, 6-8e balletje van, van Sam Cook. Nou, het was nog wel 6-8, maar het had twee keer zoveel sol natuurlijk. Uh, meespeelde op deze plaats Rita Franklin piano. Want ze speelde wel degelijk zelf ook heel goed piano. Uh, verder Spooner Oldham, electric piano. En organ, oftewel uh, piano en orgel. Dan hadden we Tom, uh, hoe heet dat? nou? Uh, Cockbill, heet die man. Ja. Nou, en Jimmy Johnson die deed de gitaren. Dan Wayne Jackson de trompet. Andrew Love en and Charles uh, Chalmers deden de tenoorzaxofoons. Dan hadden we ook nog Floort Newman en Willie Bridges die deden de baritonzaxofoons. En dan hadden we ook nog um, Jerry Jemland die deed de bas En Roger Hawkins deed de drums. Verder natuurlijk uh, moet je toch bij zo'n plaat natuurlijk altijd vermelden... Het, uh, het achtergrondkoor. Want dat waren toch geen kleine dames hoor. Die Sweet Inspirations. Er waren echt geweldige zangeressen. Die hebben zelf ook nog eens een keer een paar solo hits gemaakt. Onder andere Sweet Inspiration natuurlijk. En ik heb thuis een, een, een, een gospelplaat van die drie meiden. Sissy Drinkert en de Sweet Inspirations. Nou werkelijk waar... Dan hoor je gospel zoals het echt moet zijn. Geweldig. Heel mooi. Dus misschien pak, neem ik hem nog wel eens mee. In de toekomst. Misschien zo rond de kerst of zo. Weet ik veel. Oké. Okay. Um, Arita Franklin. Nou. We gaan door met Cotley Green. Cotley Green, zoals het album heet. Freeze Frame. En daarvan het nummer Clues. En dat, daar halen we het nieuws van mee, denk ik. Clues. Jump top feet, link fan